Dat maakt het de gevaarlijkste VN-vredesmissie die op dit moment loopt. De bouwsector heeft een nieuwe CAO. Met de vakbonden is afgesproken dat de lonen structureel met 5,35 procent omhoog gaan. Bedrijven en bonden gaan ook samen nieuw personeel werven. Bijna alle CAO-afspraken gelden ook voor uitzendkrachten, inclusief de pensioenafspraken. Dubbelspion Skripal en zijn dochter zijn mogelijk vergiftigd... met een gas dat is ontwikkeld in het Westen... zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Hij baseert zich op informatie van een laboratorium in Zwitserland. Dat zou van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... opdracht hebben gekregen om monsters te onderzoeken uit Salisbury... de Engelse stad waar de Skripals zijn vergiftigd. Volgens Lavrov ging het om gas dat Rusland nooit heeft ontwikkeld...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 Ze eisen onder meer een hertelling van alle stemmen... een nieuw kiesstelsel en onpartijdige publieke media. De topman van het grootste reclamebureau ter wereld stapt op. Dat doet hij onder druk van een onderzoek naar ongepast gedrag. In een brief aan zijn werknemer schrijft de 73-jarige Martin Sorrell... dat hij zich verplicht voelt om op te stappen... omdat het onderzoek te veel onnodige druk op het bedrijf zet... Sorel staat al jaren bekend als de ultieme Britse topverdiener... met een jaarloon van 83 miljoen euro. In de eredivisie heeft Vitesse Sparta vernederd door met 7-0 te winnen. Daardoor zijn de degradatiezorgen voor Sparta alleen maar groter geworden. Dat geldt ook voor Twente. Uit bij ADO Den Haag verloor de nummer laatst met 2-1. Het gat met Sparta blijft daardoor vier punten. VVV verloor thuis in Venlo met 2-0 van herenveen en Pek Excelsior werd 1-1. Het weer in de loop van de ochtend trekken de buien naar het noorden weg. De zon breekt nu en dan door, maar later opnieuw kans op een paar buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst nog een enkele bui, later opklaringen. Dit was het NOS Journaal. Lekker met je kids door de Alpenstruinen. Of relaxed met de gondel naar de bergmeren. Samen crossen door het bikepark. Of zwemmen in de berglucht. Een hele berg als speeltuin met een drachtje... Actief berg... en ontspannen op vakantie in Wagrain-Kleinharrel in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Stella introduceert de nieuwe Vicenza Steps. Een prijswinnaar. Nu nog rijker uitgerust met onder meer een krachtige middenmotor. Benieuwd? Kijk op stellafietsen.nl Winnen een vakantie naar Wagrein Kleinhouden in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Hi, ik ben Andrew van Australië-Nieuw-Zeeland reis Travel Essence. Het is nu een goed tijd om te investeren in een reis naar Australië. Want die Australische dollar ligt veel gunstiger dan in de laatste jaren. Dat betekent voor u een hogere vakantierendement. Een langere vakantie, meer avontuur, een beetje meer luxe of comfortabele vliegen. U kiest zelf uw rendement. Want bij Travel Essence is elke reis... persoonlijk voor u samengesteld. Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps... in een van onze e-bike testcenters. Naar Australië deze zomer... maak een afspraak met Travel Essence... voor een persoonlijk reisadvies. Wat zit daar? Daar is het wel heel goed voor, voor slakken. Voor slakken, ja, ja. Ik sta hier buiten met Bauden en OD van Floron. Uh, plantendeskundigen, uh, Terwijl de... Grote, zang, grote lijster hier, de zanglijster hier, flink zitten te zingen rondom ons. En de meerkoet horen wij. Maar we keken even naar wat er nu tot bloei al is gekomen. Want um, wij dachten deze week, nou de natuur, ja, hoe zou je het nu ontploffen? Ja, ja, precies. Was dat een kreet dat, van jou? Dat, dat, ja? dat vind ik wel een mooie creet. Ja. Ja? Ja. En wat versta je daar dan onder? Nou ja, alle boomblaadjes knallen open, uh, alle bloemen knallen open. Ja, behalve die vroege soorten die we natuurlijk al wat langer uh, bloeiend hebben. Dus het, is, het gaat nu allemaal gebeuren. Ja, en uh, we zijn even naar buiten gelopen en je, je wees daar in de verte zee. Kijk, daar, je, ziet, je ziet ze al staan. Kleine, gele, nou vertel jij het maar ja dus het is dus, uh, gewoon speenkruid uh, en speenkruid ja, met die prachtige gele bloemetjes die nu op allerlei plekken in de berm en de slootkant uh, geel kleuren en je ziet nou ja nu is het nat en koud en uh, de bloemetjes staan dicht uh, als straks uh, het zonnetje er een beetje doorheen piept dan gaan ze open want ze zijn al uitgekomen zeker maar ze zijn gewoon dichtgegaan ze zijn vannacht weer dichtgegaan ja. ja zeker ja, ja. Nee, dus uh, uh, ja, op een of andere manier houden bloemen toch ook rekening. Hè? Ze beschermen natuurlijk hun kwetsbare delen. Zodra ze weten, de hommels vliegen rond, of andere insecten... dan moeten ze natuurlijk wel open zijn. Dus daar wachten ze nu, nu even op. Ja. Is dat puur voor bescherming, dat ze s'nachts gaan? Ja, dat, dat is wel een, een belangrijke reden voor bloemen om, uh, om dicht te gaan. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat die kwetsbare delen ja, toch ja. eventjes... Uh, Gesloten zijn. Kijk, er kruipt ook een slak hier op dat speenkruid. Ik weet niet wat hij precies doet, maar... Ja, die zit op het blad, hè? Ja, die zit nu op het blad, inderdaad. Ja. Maar die eten ook graag bloemetjes, hoor. Ja. Goed, nou, het is aan het beginnen. Uh, het speenkruid, misschien komen we dus direct nog even naar te, op terug. Je ziet hier al, we staan uh, vlak bij de bosrand nu. Uh, ja, je ziet dan hele groene zweem zo langs dat hele bos. Al die blaadjes die nu uit de knoppen komen. Het ziet er uh, geweldig... Oh, en daar ook, nou, zo direct meer, Boudewijn. Het ziet er geweldig uit. En Boudewijn, terwijl we teruglopen, wees jij gelijk weer op iets. Ja, de, de pinkse bloemen. Ja. Gisteren zag ik ze volop bloeiend, maar hier staan ze nog in, uh, in knop. Maar, maar ja. zo in knop moet je dan toch wel net weer iets meer ervan weten... dan als je ze gewoon lekker in volle, in volle glorie ziet ja, zie staan. Je herkent de kleur toch wel. Ja, nee, dat hele, hele fijne lila... Ach, maar wat staan ze er prachtig bij? Goed, ze bereiken dus nog veel meer bloemen. Uh, Jelle Reumer is zo onze columnist. Elko Leemans, directeur van de Stichting De Noordzee, komt vertellen welk succesje er is geboekt voor het milieu op de grote internationale scheepvaarttop in Londen. En we presenteren u de hoogtepunten uit de nestkasten van Beleefde Lente. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het vivatje uit de Sinfonie in Besgroot van Leopold Hofman. En gisteravond was het feest in het Zuid-Limburgse dorpje Noorbeek. Dubbel feest kun je wel zeggen. Niet alleen vond er de jaarlijkse Sint Brigada Den Denplanting plaats. Een ritueel uit 1634. Noorbeek is gisteren ook uitgeroepen tot eerste Icoonlandschap van Nederland. Deze titel kreeg het dorp van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De vereniging wil daarmee uh, wil de, de status geven aan wat zij de mooiste gebieden van Nederland vindt. Niet alleen landschapsinrichting en flora en fauna spelen daarbij een rol... maar het voortbestaan van tradities, zoals het planten van deze den. Noorbeek heeft de primeur. Voorzitter van de VNC, Jaap Dirkmaat, was ervoor naar Limburg gereisd. En Els Huver sprak hem op een van zijn favoriete plekken in Nederland. We hebben je uitzicht op het dal bij Noorbeek. Het is groen, het is rustig, het is iconisch, meneer Dirkmaat. Ja, en dat komt omdat het nog zoveel intact is gebleven... wat op andere plekken in Limburg verdwenen is. Wat maakt een landschap tot een icoonlandschap? Nou, wij hebben een aantal criteria daarvoor. En hier zien ze meteen, rond alle percelen staan hier landschapselementen. In dit geval zijn het graften, Zuid-Limburg. Oude terrasranden, soms al uit de Romeinse tijd. Um, holle wegen die er dus doorheen gaan hagen. Maar op alle randen van de percelen staan bomen, struiken. En is dus dekking en zijn dieren te vinden en planten. Die koeien die daar staan, dat zijn uh, heuvelandkoeien... die teruggefokt zijn uit een ras uit de Eifel. En die zitten dus hier uh, de boel te begrazen. Waardoor het beeld steeds kloppender wordt. Want dan heb je ook nog eens een keer streek eigen vee. Je hebt hier ook een schapenras. Um, en ik Wat denk... bepaalt eigenlijk de, de, de, de keuze? Is dit hier waar we nu staan dan het, het allermooiste van Nederland? Dit is, dit is nu het eerste van Nederland, maar niet het allermooiste. Dat is smaak, hè? Sommige mensen vinden slotenlandschappen veel mooier... Criteria zijn wel dat zeg maar, 50% van de landschapselementen uit de geschiedenis er nog zijn. Dat je nog kan zien, wegen nog kronkelen en niet zijn rechtgetrokken. dat de Ralfkaver niet alles verhard heeft. Dat de meeste huizen en bebouwingsstreek eigen zijn. Dat je weet, oh, dit is in Limburg. Ja, iconisch wil zeggen dat het heel gaaf is. Wat uh, was het idee achter deze nieuwe titel? Het um, doel is eigenlijk met name dat we, ja, we zien dat Nederland een heel ja, een beetje minderwaardigheidscomplex aangevreven wordt. doordat we de nationale landschap en zelfs tot voor kort ook de nationale parken opgegeven hebben. Dat doet geen enkel land op aarde. Zelf... We hebben toch nog steeds nationale landschappen? Ja, nee, officieel zijn ze weg. De overheid heeft gezegd, we doen het niet meer. En dan kunnen we, provincies nog wel zeggen, we gaan ermee door of gemeentes. Gelukkig hebben ze dat in Limburg gedaan. Maar het hoeft niet. En ze hebben ook geen beschermde status meer. Dus de Rijksoverheid kan er zo'n snelweg doorheen gooien als ze wil. Nationale parken, daar zitten geen landbouwgebieden in en geen dorpen. Nationale parken is alleen maar natuurgebied. Ja, en dan denk ik van, dat is leuk, maar wij willen juist dat hele, hele, hele landschap erbij hebben. Want ja, dat is net zo goed heel mooi. Wat we nou gaan doen is eigenlijk juist de allermooiste gebieden aangeven als icoonlandschap. Dat is een aparte term, die heeft de overheid zelf ook nog nooit gebruikt. En daarmee geef je een signaal af van, denk erom, er zijn dus nog hele fraaie stukken. En het is belachelijk als we dat niet uh, leren behouden en waarderen. We geven een signaal af. Is dat ja. eigenlijk ook het enige dan wat het is? Want er is ook geen budget uh, aangekoppeld. Nee, hè? Want u niet. zegt van ja, nationaal landschap, daar zit ook geen budget meer bij voor nee, onderhoud. Nee. Maar ook niet aan het iconisch landschap. Nee, klopt. En uh, daar zijn wij natuurlijk als vereniging constant mee bezig om te zorgen... dat er wel geld op gang komt en dat er ook geld blijft. En dat bijvoorbeeld Brussel's geld steeds meer wordt aangewend voor landschap. En niet voor stallen, om het iets te noemen. Uh, maar dat betekent wel dat je... Uh, hier beloon je iets wat uit zichzelf met de middelen die er kennelijk waren is gebeurd... Nou, toevallig heeft Natuurrijk Limburg... dat is het agrarische collectief wat al dat geld uit Brussel krijgt voor Limburg... het heel erg ingezet in Zuid-Limburg. En dan heel erg veel hier, bewust ook als een proef... om te kijken wat er gebeurt. En dan zie je vervolgens paardenmensen die zich hier vervest hebben... vooral in de bebouwing daar. En die hebben in plaats van de bekende linten... overal heggen aangeplant. Die hebben kilometers heggen aangeplant. Mm -hmm. En dat heeft elkaar aangestoken. Want toen zijn er ook koeienboeren en akkerboeren... zijn heggen gaan aanplanten. Wat bedoel je, dat ze van onderop... Zeg maar mensen gaan investeren, dat het niet het rijk is... wat er moet gaan doen, maar de gemeenschap? Oh, er Brussel's geld bij. Er ook Brussel's geld bij. En ja, dan gaat de sparen, oh ja. Dat krijg je als je een leuk landschap hebt. Die kan ook tussen die hagen en zo kan die goed jagen, Want dan kan die in één keer een vogel verrassen... die aan de andere kant van die hecht zit. Eigenlijk zeggen wij, als het hier om Zuid-Limburg gaat... met de, dit icoonlandschap ook, de rest, nou, de rest van Zuid-Limburg. Dan is het een mooi nationaal landschap. Dit is de maat. Maar is het nodig dan om daarvoor een nieuwe titel te te bedenken, want er zijn al nou zoveel titels. Ja, maar daar moeten wij toch altijd een beetje om lachen. Want uh, in het Nationaal Landschap Limburg ligt ook de hele DSM. Wat is daar nou mooi aan? En Beek, wat is dat dan in zijn hemelsnaam? Eigenlijk moet het zo zijn als je een Nationaal Park of een Nationaal Landschap binnenrijdt. Het zoveel mooier is als het er omheen. Want waarom heeft het anders die status? Maar in je kroongebied is dat. Je ziet meteen een verschil tussen binnen en daarbuiten. Ik raak nooit uit te kijken hier. Dan moet je s'avonds gaan zitten en dan soms het Dan zie je daar reën lopen, op een gegeven moment das langs die hagen lopen. Die steenhaal die zou je overal roepen. Ik had een keer mijn telefoon hier met geluiden op de heg gelegd. Meteen zat er een bij... We kijken nou uh, op, het, uh, op het Iconisch landschap uit... maar uh, niet alles wat wij zien hoort erbij. Waar ligt die grens? Waar ja, die bomenrij met die graf daar en die holle weg naar beneden loopt... daar eindigt het aan deze kant. Dan krijg je die hele kale akkers. Zie je dat? En met een hele doodgespoten ook. Yeah. En dan daarachter zie je weer een bomenrij richting België lopen. Daar zijn alle hagen en uh, graften hersteld. Zowel door het natuurmonument als door de boer. Hmm. Alleen in het middenin nog niet. Maar en dat stukje niet... in het midden hoort dan ook niet erbij? Nee, hoort er ook niet bij. En die man die zei ook... waarom hoort er dan niet bij? Ja, ja, ja, ja. bij jou staan ook geen heggen... Ja, stukjes. Ik zei, ja, dat is het natuurlijk, stukjes. Ja. ja, maar dat klopt dus niet. Een heg is een heg. Die moet doorlopen. Ja, en dat mag best grootschalig zijn. Want het is grootschalig, dat maakt ja. niet uit. Maar wel consequent omheen dekking voor dieren... Het hele gebied benutbaar wordt. Want dan gaat daar een goudvink zitten en dan zit er op een gegeven moment een nachtgeld te zingen in dat struweel. En dan heb je op een gegeven moment dan een eekhoorn van dat stuk naar dat stuk kan. En een hazelmuis, want die willen we hier terug hebben. Die zitten dus in België te ver weg. Dus het landschap tussen hier en België moet ook nog gedaan worden. Alleen we durfden geen uitspraak over België te doen. En dan zeiden we zeiden wel: waarom heb je dat Belgische stuk ook niet in koolgebied gemaakt? Ja, daar gaan wij niet over. Dan moeten die Belgen dan zelf maar doen. <lacht> maar het zou wel mooi zijn, want dan heb je een nog groter gebied. Dus het is echt afgemeten, gekaderd. Ja, het is een soort, uh, soort Michelin-sterren, dat is het eigenlijk gewoon. Jullie willen een soort van landschapssterren gaan uitdelen ja. met dit uh, predicaat? Ja. ja, en het is een beloning voor de mensen in de streek dat ze het heel goed gedaan hebben. Ik ga enorm waardering uit van zo'n uh, icoon certificaat En wat heeft Noorbeek daar dan aan? Nou, als ik Norbeker was, zou ik heel trots zijn. Die mensen hebben het hier wel voor elkaar. Maar wat gaan ze merken van die status die ze nou krijgen? Ja, het is een, enorme... een mooie bocht, neem ik aan. Hè, enorme, bij de, ja, ik. Een enorme beloning. Ja, elk pad wat hier daar binnen loopt, het gebied in, er is ook een kaart van. Daar staat een waarschuwingetje. U betreedt nu het IKON-landschap. Ja. Dus acht je niet en voor je wel. Hallo. Ja, goedendag. Het gaat hier drukker worden. begrijp ik ook. Hè? Zo mooi. Dus dan, en dat wordt uitgevend en dan komt allen. Uh, zo staat het er niet. We gaan niet uh, bij alle VVV's folders neerleggen of zo. Maar als ze op de site zijn en ze zijn geïnteresseerd in cultuurlandschappen... ze willen vooral naar de mooie plekken. En die mensen moet je ook willen hebben. Uh, want dat zijn ook je beschermengelen in de toekomst. Als er ook ooit hier snode plannen komen, die heb je gewoon nodig. Dan gaan die mensen ook in de bres staan. Op, het, op de website van jullie staat een heel mooi filmpje over Noorbeeks. Ja. En is ook heel duidelijk te zien dat het niet alleen om landschap gaat... maar ook om de tradities, de den die uit het bos wordt gehaald ja. uh, ieder jaar, um, de, de processie. Dat riekt ook wel naar romantiek en nostalgie. Ja, dat heeft er ook mee te maken. Maar het leven nog goed is zo'n gevoel, wil je daarbij. Was vroeger alles beter? Uh, nou, in ieder geval minder giftig en minder leeg. Veel meer planten en dieren, veel meer biodiversiteit... Maar heeft, heeft hij wel een beetje een romantische kijk op het, op het leven? dank wel, ja. Ik <lacht> ben een enorme romanticus. Ja, ja. Nou, dat is niks mis mee. Al dus Jaap Dirk Maat in gesprek met Els Huver. Jaarlijks zullen er twee nieuwe icoonlandschappen bekend worden gemaakt. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft negen gebieden op de nominatielijst staan. Maar houdt vooralsnog geheim welke dat zijn. Meer informatie is te vinden op onze website vroegevogels.bnvara.nl Dat was het vierde deel, het Allegro uit het vierde Concerto Armonico in G Groot. Van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. Uitgevoerd door de Brandenburg Concert onder leiding van Roy Goodman. Een houtkachel, een pelletkachel of een open haard. Voor de een is het een gezellige of nou, zelfs duurzame bron van warmte... en voor de ander is het een bron van overlast. Valt er een brug te slaan of is de tevreden stoker... net zoals de tevreden roker van Weleer, gedoemd om uit te sterven? Rob Buiter ging te raden bij onderzoeker Arjen Plomp van TNO in Petten... die een rapport schreef over de mogelijkheden om overlast van kachels te beperken. Ja, Arjan Plomp van TNO. Uh, toen ik vanmorgen wegreed uh, was het een beetje een mistige ochtend. Uh, de windmolen hier bij uh, jullie onderzoeksinstituut uh, staat ook stil. De vlag uh, waar nog het oude logo van ECN op staat, geloof ik, komt maar net los van ja. de mast. Ja. Dit is geloof ik wat je noemt een overlastgevoelige dag voor houtstoken. Ja, dit is inderdaad een windstille dag. De rook zal uh, niet snel uh, wegwaaien... waardoor uh, de rook vrij snel blijft hangen in de omgeving... waardoor de overlast sneller toe zal nemen. Jullie hebben een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan... op dat soort overlastgevoelige dagen... om te kijken hoe groot nou het aandeel is van houtstook... in de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Ja. In 2009 hebben we een onderzoek, uitgebreid onderzoek gedaan uh, naar uh, houtrook, uh, naar uh, de fijnstof die dan blijft hangen ten gevolg van houtrook in Schorrel. En toen bleek dat zo'n 30 tot 40 procent bij zo'n stookdichte regio als dat in Schorrel bijvoorbeeld is, afkomstig is van houtkachels. Ja, dus dat is echt een, een significante bijdrage. Dat is een significante bijdrage daar te plaatsen. Ja, ja. voor de Nederland als geheel uh, ligt dat percentage wel aanzienlijk lager, want dan wordt het sterker beïnvloed door bijvoorbeeld verkeer en vervoer hebben mensen die op hout stoken ook een idee dat ze significant bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Ja, dat is uh, correct. Uh, he, de brandstof is hout. Uh, dat komt van bomen. Nou, die bomen die nemen CO2 op om weer te groeien. Dus als je een boom kapt om deze vervolgens te verstoken en je laat vervolgens een nieuwe boom groeien... He, dan uh, zal de CO2 weer op, opgenomen worden en dit zal gunstig zijn voor het klimaateffect. Dus in die zin is houtstook CO2-vriendelijk, zeg ik maar even. Ja, eenvoudig gezegd is dat correct. Maar goed, tegelijk levert het dus ook een enorme bijdrage aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Is daar wat aan te doen? Ja, daar is wel wat aan te doen. Uh, je kunt een uh, aantal nageschakelde technieken gebruiken. Nageschakelde technieken? Bijvoorbeeld een katalysator, die kun je in de schoorsteen plaatsen. Of een, uh, een elektrostatisch filter, die je bovenop de schoorsteen kunt plaatsen. Dat zijn technieken die met name fijnstof, roet... Vluchtige organische stoffen. Typisch componenten die thuishoren in houtrook en uh, een negatief effect hebben op de gezondheid. Uh, in ieder geval gedeeltelijk verwijderen. Ja, Zo'n zo katalysator is dat hetzelfde als wat bijvoorbeeld in dieselauto's ook in het uitlaatsysteem zit. Er zit ook een katalysator in? Tot op zekere hoogte, ja. Het is inderdaad een, uh, een techniek die uh, ervoor zorgt dat, uh, dat schadelijke stoffen worden naverbrand. Zoals dat dan ook in een dieselmotor het geval is. Maakt dat een deuk in een pakje boter? Ja, wel. Uh, de verwijderingspercentages, uh, de verwijderingsrendementen van fijnstof, van andere componenten die uh, schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn vrij hoog met deze technieken. Bijvoorbeeld een elektrostatisch filter, die kan tot zeker 90% van het fijnstof verwijderen. Dus dat is op zich wel een significante verwijdering. En die elektrostatische filters die zijn wel uh, vrij prijzig volgens mij. De katalysator is wat goedkoper. Wat doen die? Nou, Dat is een vanaf een paar honderd euro prijs. 300, 400 euro. Uh, je bent wel afhankelijk van een aantal uh, aspecten. Uh, je moet het kunnen plaatsen in een kachel. Het moet kunnen passen in de schoorsteen. Nou, dat kan variëren van uh, kacheltype tot kacheltype. Een open haard zal er bijvoorbeeld uh, slechts uh, moeizaam mee uitgerust kunnen worden. Of gewoon helemaal niet. Ja, en, en wat doen ze met het fijnstof? Die, uh... nou, het zal ongeveer twee derde zijn bij een katalysator. Dat wordt veel, veel genoemd. Ongeveer twee derde van de hoeveelheid fijnstof kun je ermee uithalen? Ruwweg. Haal je daarmee ook de angel uit het probleem? Wellicht, daar ben je heel voorzichtig. Ja, dat klopt. Uh, kijk, het uh, probleem met houtrok is dat het uh, ja, echt een heel lokaal effect heeft. Dus uh, buren kunnen er last van hebben. En het is zo dat uh, schadelijke componenten, ja, die kun je verwijderen, kun je reduceren. Desalniettemin blijft er nog altijd wel een schadelijk effect mogelijk. Dus ja, in die zin uh, moet je voorzichtig zijn met de conclusie of dat het uh, voldoende zoden aan de dijk zet. Bijvoorbeeld de, de GGD's die uh, gaan nog een stap verder. Die zeggen van eigenlijk zou je helemaal niet meer moeten stoken. Ja, dat gaat inderdaad een aanzienlijke stap verder. Ja, voor zoiets zou je een verbod uh, moeten uitvaardigen. Dat uh, lijkt ons een besluit wat uh, aan de politiek uh, in Den Haag uh, is om daar uh, wat over te zeggen. Ja. Dat, dat is aan de politiek niet aan de wetenschap? Nee, is inziens niet. Nee. Wij uh, willen graag dat mensen gewoon geïnformeerd stoken en uh, weten wat zij eraan kunnen doen. Uh, zich bewust zijn van uh, de aspecten die uh, van belang zijn om uh, uh, de brandstof op een uh, juiste manier uh, te winnen uit een bos of uh, uit een boomgaard... waar dan bomen weer opnieuw terug worden geplant. En niet om het uh, vanaf de andere kant van de wereld te importeren? Bijvoorbeeld. En daarnaast uh, ja, dat je op een juiste manier en een uh, zo schoon mogelijke manier stookt. Om ja, op een goede manier stoken, wat is dat? Ja, dan zijn er stooktips uh, voor beschikbaar. Uh, bijvoorbeeld uh, via de website van Milieu Centraal. Daarin staan diverse tips opgenomen. Nou, belangrijke tips zijn dat je bijvoorbeeld schoon hout gebruikt. Dus geen geverfd of geïmpregneerd hout. Het hout moet voldoende droog zijn. Hout moet al gauw twee jaar drogen voordat het voldoende gedroogd is. Het stoken is daarnaast uh, uh, ook zelf van belang. De luchttoevoer moet je volledig openzetten tijdens het stoken. Niet Terugregelen, die luchttoevoer op het moment dat het erg warm wordt in de kamer. Maar laat hem liever temperen door uh, even geen hout op het vuur te gooien of een raam open te zetten als het te warm wordt in je woonkamer. In plaats van de luchttoevoer te smoren. Want dan ontstaat er juist heel veel houtrook. In ieder geval op dagen zoals vandaag met behoorlijk windstil weer... liever ook niet stoken om de buren niet ja. tot overlast te zijn. Ja, dat kan gecontroleerd worden in die gewenst op een andere website... www.stookwijzer.nu. Daar kan op basis van de postcode de locatie worden bepaald. En dan wordt er bepaald op grond van de luchtkwaliteitsindex... en de heersende windsnelheid te plaatsen... of er een advies is om al dan niet te stoken. Want als het wegwaait, de rook, dan is ook het effect meteen weg... Grotendeels. Hè. Het is niet helemaal gelijkweg. Uh, houtrook is schadelijk. Maar schadelijkheid hangt samen met uh, de concentratie van de rook. Die heerst de plaatsen. En de tijd uh, dat je daaraan blootgesteld bent. De blootstellingsduur. Uh, nou, die beide factoren worden sterk positief beïnvloed op het moment dat het hart waait. Dus dan neemt de schadelijkheid sterk af. Ja. We hebben het tot nu toe vooral over houtkachels en open haarden. Maar gaat dit hele verhaal ook op voor die hele moderne pelletkachels die, die je zelfs als vervanging voor je cv-installatie kunt installeren? Ja, die zijn uh, heel modern. Uh, die voldoen wel aan de scherpste normen. Er komt altijd nogal schadelijke houtrook uh, vrij. bij het uh, stoken in een uh, pellet. Uh, automatische pelletkachel. Maar het is zo dat deze wel uh, minder uitstoot. aanzienlijk minder uitstoot. Dan, uh, dan een verouderde kachel of een open haard. Uh, sowieso geldt Specsavers hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel. heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak- en onderhoudsproducten en batterijen. Bij Specsavers krijgt u trouwens ook nog vijf jaar gratis garantie, service en nazorg. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl slash mythes. Dit is Cody. Hoi. Cody hoort er niet meer bij. Niet omdat hij niet aardig is, maar zijn fiets is gestolen. En er is thuis geen geld voor een nieuwe. Cody raakt hierdoor steeds meer geïsoleerd. Loopt al weken alleen naar school, kan niet meer met vriendjes mee... en zelfs niet meer naar voetbal. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen als Cody, zodat ook zij er gewoon bij horen. Help mee en steun ons tijdens de Collecteweek. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes.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 in Mali is bij aanvallen op een Franse v eh, basis en een VN-basis een blauwhelm om het leven gekomen. Zeker tien militairen raakten gewond. De aanslagplegers konden dicht bij de basis komen omdat ze zich voordeden als VN-militairen. Rusland zegt dat voormalig dubbelspions Kripal en zijn dochter mogelijk zijn vergiftigd met een gas dat in het westen is gemaakt. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov baseert zich daarbij op gegevens van een laboratorium in Zwitserland. Volgens Lavrov ging het om gas dat Rusland nooit heeft ontwikkeld.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 In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn tienduizenden betogers de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de verkiezingswinst van premier Orbán vorige week. De betogers vinden het oneerlijk dat de partij van Orbán... met zo'n 50 van de stemmen... meer dan twee derde van de zetels in het parlement krijgt. Het weer, de regen trekt weg en dan schijnt de zon af en toe. Later weer buien, het wordt 16 tot 19 graden. En de Grand Prix van China is ruim een kwartier geleden begonnen. Louis Dekker... Max Verstappen startte als vijfde. Hoe doet hij het? Prima, want er zijn inmiddels elf ronden achter de rug. En hij heeft wel geteld een bocht of vijf nodig gehad om die vijfde startplek te veranderen in een podiumplek. Hij rijdt nu derde. Wel een flink gat naar de leider in de wedstrijd. Sebastian Vettel, die ook de eerste twee races al won. Valtteri Bottas rijdt de tweede. Die zit er maar twee seconden achter. Maar het gat naar Verstappen vanaf de leiding is al bijna acht seconden. Dus dat tempo kan hij niet bijbenen. Maar Hamilton, de wereldkampioen, maakte een slechte start. Die was hij meteen al voorbij. Raikkonen had hij heel snel te grazen. Ging gewoon echt brutaal erin. En Raikkonen dacht: laat ik maar dan die ruimte geven. Dus Verstappen binnen één ronde van 5 naar 3. En nu consoliderend met goede rondetijden. Maar dat is wel een vertekend beeld. Want de top en alles wat achter hem zit. rijdt op banden die het normaal gesproken langer gaan volhouden. dan de ultra softs waar Verstappen op is gestart. de dus verwachting is dat de eerste pitstop van Verstappen aanstaande is. dat hij dan misschien terrein gaat verliezen dus of die derde plek die nu heel mooi is echt vast te houden is de komende pakweg 1 uur en kwartier. Dat moeten we nog zien, maar de start is in ieder geval prima. Vettel de leider in het WK aan de leiding in de Ferrari, Bottas in de Mercedes erachter, Verstappen derde en daarachter op een paar seconden achterstand Raikkonen en Hamilton.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 Vastgoedfinanciering nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Vanaf vanavond een nieuwe serie van Onze Man in Teheran. Zo is het, Onze Man in Teheran. Op zijn eigen manier toont Thomas Erbrink de rap veranderende islamitische republiek. Ja. Ja. Ja. Vanavond kwart over acht, VPRO NPO 2, Onze Man in Teheran. <tie>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 9 geweest. U bent weer terug bij vroege vogels. Uh, excuses dat onze reportage van uh, voor half negen onderbroken werd door uh, Ster en Nieuws en uh, de Grand Prix. Uh, er was even een. Uh communicatiefoutje tussen Hilversum en de vooruitgeschoven voorpost hier aan het Naardermeer die wij hier bemannen. Um, de reportage van Rob Buiter over houtstook. Een ja, zeer actueel onderwerp nu. Veel, veel voor- en tegenstanders en levert levert enorme discussie op. Uh, die hele reportage is uh, vanmiddag al terug te luisteren op vroegevogels.bnvara.nl. En de man die zijn keel schraapt hier tegenover me is Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Hoogleraar Verte Paleontologie die klaar zit voor zijn column. Maar ja, de eerste even. we hadden afgelopen week bijzonder nieuws. De vondst van een reusachtig fossiel in uh, Zuid-Engeland, de Ichthyosaurus. Ja, Ichthyosaurus, dat, dat, die, die leefden in de Jura-tijd. Dat is, nou ja, pak een beet uh, 150 miljoen jaar geleden plus of min. Um, en dat waren een soort dolfijnachtige ja, reptielen, dus zeereptielen, met een, met een torpedovorm, een dolfijnvormige ja. been. Ze hadden een hele dikke buik, zag ik, op een blaadje. Ja, dat klopt, want ja. ze werden ook zwanger. Hè. Ze, hadden, ze waren levendbarend barend, als ze, als ze althans in verwachting waren. Dan, ja. uh, waar, we kregen ze een enorme dikke buik. Het waren rovers, uh, toppredatoren in de zee. En uh, ja, de, die werden al meer dan 200 jaar geleden werden de eerste exemplaren gevonden. Ik meen dat het in 1811 was dat de, de, de, de ook 11-jarige Mary Anning de hmm. eerste met haar broertje samen vond. Aan ook de daar in England? Reaches. Jazeker. Ja. Jazeker. En die zijn toen beschreven, wetenschappelijk beschreven. Um, ja, en het zijn beesten inderdaad zo'n beetje de maat van een dolfijn. Er worden er heel veel gevonden tegenwoordig in Duitsland. In een groeve bij een dorpje dat heet ja. Hotsmaden. Maar nu is er een reuze. Een reuze, reuze. reuze ja. Dat is echt een enorm ding. Ik, ik, ik, ik begreep uit de literatuur dat ze uitgerekend hadden... dat zijn Engelsen natuurlijk, dat die 85 voet is. Nou, dat is een metertje of 30, schat ja. ik in. 25, 30, zoiets. Even uit mijn hoofd. Maar is die daarmee het grootste, grootste... Dat is dan het allergrootste... Zee, zee, zee, ja, die, die wordt die een er, beetje vergeleken met de vinvissen... die wij tegenwoordig hebben rondzwemmen. Hij is overigens, het is overigens niet het hele beest wat ze gevonden hebben. Het zijn onderdelen, een paar botten. En als je dan die vergelijkt met kleinere exemplaren ja. en je rekent het door... Je dan krijg je ook een beest, je beest van ongeveer 85 voet. Nou ja, dus een, een, een grote vondst. Een knoepert. Een knoepert, goed. Uh, de kolom de van Jelle Reumer. Dat was flink genieten vorige week. Dat mooie warme weekend met temperaturen boven 20 graden. Hals over kop, de teenslippers tevoorschijn gehaald. Een rokjesdag was aangebroken. Heerlijk. Zes weken geleden werden we nog geteisterd door die verrekte Russische beer... met gevoelstemperaturen van onder de min 10, gure winden die rechtstreeks van de ijzige Karelische tundra's kwamen. Het weer is vooral zo boeiend omdat het zo onvoorspelbaar is. Ja, het weer van morgen kan redelijk worden voorspeld, maar dat van overmorgen is al iets lastiger... en het weer van volgende week is per definitie onvoorspelbaar. En dat terwijl het weer zo mooi meetbaar is... in termen van temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid en zonintensiteit. Het is hartstikke beta. Maar toch weten we het nauwelijks langer... dan over drie, vier dagen met zekerheid te voorspellen. Dat komt doordat het weer een zogenoemd stochastisch proces is. Moeilijk woord, stochastisch. Het is een deelgebied van de hogere wiskunde... en verwant aan dingen als kansberekeningen en de algebra van het toeval... Volgens Wiki is een stochastisch proces een opeenvolging van toevallige uitkomsten. Simpel gezegd zijn er zoveel toevallige invloeden van buitenaf... dat je daardoor niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Er zijn ontzettend veel stochastische processen waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben. Bekende voorbeelden zijn economische processen zoals de beurskoersen... het gedrag en de stemming van andere mensen met nadruk uiteraard op dat van pubers de uitslagen van verkiezingen en de looprichting van een dronken lab. Al zulke zaken kun je wel grofweg een beetje voorspellen... maar de uiteindelijke uitkomst is per definitie ongewis. Dat geldt ook voor het weer. Ja, we weten dat het zomers warmer is dan winters, maar daar blijft het ook wel bij. Want het kan volgende week zondag zowel 30 als 15 graden zijn. Stortregenen of kurkdroog zijn, stormen of windstil. Het houdt het leven spannend. Maar goed, dit is allemaal een aanloop naar een grote ergernis in verband met die kou van onlangs. Wij houden niet van ongewisheid. We willen zekerheid. Mooi weer, een fijne warmte. En als de natuur daar niet voor zorgt, maken we die zelf wel. Het laatste waar ik zelf bij een gevoelstemperatuur van min 12 en een snerpende noordoostenwind aan zou denken, is om buiten op een terras te gaan zitten om een biertje te drinken. Of zelfs in hemdsmouwen te dineren. En toch gebeurde dat overal, dankzij de meest idiote uitvinding... die de mensheid ooit heeft voortgebracht, de terrasverwarmer. Vooral sinds het rookverbod de rokers naar de buitenruimte heeft verbannen... is het verschijnsel terrasverwarmer epidemisch toegenomen. Hele straten en halve pleinen worden opgewarmd... met behulp van elektrische of gasgestookte branders. De hitte zorgt ervoor dat je aan de ene kant opwarmt... en aan de andere kant even koud blijft als tevoren, maar vooral dat er een ongelooflijke hoeveelheid energie nutteloos in de gure wind wegwaait. Wat een onzin! Het is hier Griekenland of Benidorm niet waar je het hele jaar buiten kunt zitten. Terwijl iedereen, de overheid voorop, de mond vol heeft over duurzaamheid en isolatie... en dat we moeten besparen en van het gas af moeten... dat de laatste raamkiertjes moeten worden dichtgekit... en we vooral geen lampje mogen laten branden in een ruimte waar we heel even niet zijn... Vindt iedereen, de overheid voorop, het dood gewoon dat we de winterse buitenlucht verwarmen? Hoe krijg je het verzonnen? Bier drinken op een ijzig wintersterras, om dan, na een ruime intake van het nodige alcohol, in een stochastische zwalk terug naar huis te waggelen. Kunnen we niet gewoon stoppen met die onzin? Mazurka in Asgroot, open 7 nummer 4 van Frederik Chopin. Uitgevoerd door Eugen Injic. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, Eerst maar even de, de mooie waarnemingen die ik hier nu uh, doe... Uh, samen met Elko Leemans, die hier naast mij zit... en Jelle Reumer. Kijken wij naar een grote groep puttertjes die nu in de moestuin zitten. Ja, ik zeg nu, maar ik bedoel natuurlijk eigenlijk... Uh, 30 seconden geleden zaten ze er nog een stuk of 6, 7 puttertjes. Wat zijn die toch fantastisch mooi... En een, een, een kwikstaart. En, en wat zagen we nou nog meer, jongens? Een, een, een, een, een, een, een, een roodborsttapuit, mannetje en vrouwtje. Anfan. dat is hier. En nu gaan we luisteren naar de Venolijn. Jongen, een medelblik uit de kniepen naar bij Heerenveen. Vrijdagmorgen hoor ik in het dal van het riviertje De Linde bij Wolvengaar... mijn eerste fiets van dit jaar. Als Wolfwing Haarlem. Citroenvlinders fladderen in mijn tuin en in de Haarlem Hout. Daar bloeien nu de gele bosanemoon, de blauwe en witte. Pruitstapijtjes. Ik ben net Estenkaart-Kokangen. Ik zag uh, het weekend het eerste oranje tipje. En sinds enkele dagen fladdert het boomblauwtje weer door de tuin. Heerlijk. Frans jagers uit Boekel. Het merel-echtpaar dat een nest heeft onder ons afdak heeft de jonge merels. Maar uh, omdat het ons afdak is vind ik toch dat wij jonge merels hebben. Maria Lodewijk, spreek je. Renesse, ik zag de eerste huiszwaluwen bij hun nesten aan de Emmaweg controleren, rondvliegen. Prachtig gezicht. Doop Kooiman uit Harderwijk. Afgelopen zondagmiddag zag ik in de ondiepe Hierdense Beek vlakbij de monding vijf grote vissen voortdurend heen en weer zwemmen en plonzen. Het waren paaiende windes. is van de Kolk. Aan de rand van de grote vijver op de IVN-tuin in Reden bloeit de gagel, medica gale. De mannelijke struikjes hebben goudbruine, rechtopstaande katjes die veel struifmeel produceren, daardoor de wind wordt verspreid. Als er weer blad aan zit, geurt het struikje aromatisch. Heline Zoeteneijer uit Oosterbeek. Vandaag de eerste mooie lentedag zag ik een ringslang het fietspad oversteken op landgoed Warnsborn bij Arnhem. Taukje uit Delft. Afgelopen zondag is het bosklimop eerst massaal gaan bloeien. Het zijn weliswaar minuscule blauwe bloemetjes, maar er zijn er zoveel dat het er toch blauw uitziet. En zondag zijn de s hier begonnen te bloeien. En de bijtjes zijn er heel erg blij mee. En ik heb ook al drie soorten hommels gezien. De akkerhommel, de steenhommel en de aardhommel. Jan Dekker, Naaldwijk. Ik heb de woensdagmiddag zwarte en roodstaart in de tuinen gezien. Blijft u willen met uh, 035-6711-338. Um, we gaan naar beleefde lente. De webcams in de nestkasten van vogelbescherming. We gaan even kijken. Ja, die jongen van de bosuil, die zijn nog niet uitgekomen. Ja, dit zijn hele bijzondere beelden, maar ze zijn al behoorlijk actief. Je hoort ze met elkaar praten. En als moeder bosuil van het nest is, dan rolt zo'n ei gewoon... Vrolijk door de nestkast. Kijk vooral even naar die webcams, want daar staan ook alle highlights op. Hè. Dat is toch heel bijzonder, dat... Uit zichzelf bewegende ei. Dat, ja, ze staan op punt van uitkomen. De kouwen, we zagen ze al in, uh, in een beleefde lente... tot nu toe alleen maar een beetje rondhangen bij andere nestkasten. In de poging ze in te pikken. En dit jaar is het ze eindelijk gelukt. En hebben ze de kerkuilenkast gekraakt. Zit helemaal vol met takken. De kerkuil heeft het opgegeven. U kon het ook allemaal zien in vroeger tv. Uh, vrijdagavond. Uh, ja, die is hem gesmeerd. En de, we krijgen nu dus een, een kouwenkast. Een nest voor de camera. Nou, dat is ook heel erg leuk. Gaan we even naar de steenuil. Want daar gebeuren ja, mysterieuze dingen aan de telefoon. Ronald Harkse van Steenuilen Overleg Nederland. Uh, goedemorgen, Ronald. Ja, goedemorgen, Benno. Ja, de, uh, steenuil, wat, uh, wat is daar gebeurd afgelopen week? Ja, dat is wel een bizar iets. Dat hadden we eigenlijk nog nooit gezien. Mevrouw uh, steenuil eet uh, plotseling zonder ook maar enige vooraankondiging. Uh, Eén van haar twee eieren op. Want het is, het is niet zo heel goed te zien op de camera, hè? Is het nou echt nee. duidelijk dat ze een ei opeet? Ja, het is echt ja. wel heel duidelijk. Uh, vooral ook omdat er op een gegeven moment eerst twee eieren waren... en daarna nog maar één. Ja, dan is het wel uh, duidelijk. moet er één verdwenen zijn. En, waarom, en uh, waarom helaas zit... Waarom heeft ze dat zit, gedaan? Zit. Uh, ja, het is een beetje onduidelijk. Uh, ze zit met de rug naar, uh, naar de camera toe. Dus we zien niet goed wat er gebeurt. Maar uh, op enig moment, in, in een heel kort... Uh, de tijdsbestek zien we even dat ze met een stuk van een ijschaal uh, zwaait ze naar rechts heen. En dat ja. was echt het bewijs dat ze het opgegeten heeft. Waarom, waarom ja. gebeurt zoiets? Ja, dat is, uh, dat is een beetje gisteren. Um, het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon heel erg honger had. He, het schijnt bij kippen ook voor te komen dat ze als ze echt honger hebben of heel veel dorst hebben... dat ze aan, aan een van de eieren beginnen. Uh, maar dat lijkt in dit geval niet heel waarschijnlijk omdat ze gewoon redelijk gevoerd zet... Ja. Uh, dus ja, wat zou kunnen is dat het ei uh, gewoon niet goed, uh, niet goed bevrucht was. Dat er uh, uh, ja, uh, eigenlijk te weinig voedingsstof in het ei zaten. En dat daardoor te licht was dat het kapot ging. Ja. En dat ze daardoor uh, ja, het ei opgegeten heeft. Ja. Dat het onderaan kapot ging, zeg maar. Dus dat het al kapot gegaan is. En dat ze het dan uiteindelijk ja. opeet uh, uh, nou, vanwege de voedingsstoffen die daar natuurlijk ja, in zitten. Ja, dus, dat is heel logisch. Dat hebben we, dat hebben we eerder ja. gezien. In, uh, in 2008, ja, toen ja. hadden we een ei dat er uh, na dag 20... de jongen waren 20 dagen oud, en toen lag dat ei er nog. En in één keer zien we het fruitje uh, naar het ei toe lopen... en ja. het ei opvoeren aan de jongen. Ja, dat, dat gebeurt. Nou ja, goed, dan komt het toch weer goed terecht. Uh, het het ja, is zo. Um, ze is nu nog wel op, die, op dat tweede ei aan het broeden, hè? Ze dus dat, uh, dat zit we... nog stevig op dat tweede ei. Ja, ja. dat ja. blijven we volgen. Dankjewel, Ronald Harksen van uh, Stone Steenuilen Overleg Nederland. Ja, maar, graag gedaan. derde deel, het Allegro uit de Piano Sonate in C. Groot van Wolfgang Amadeus Mozart. In Londen is vrijdag een groot internationaal klimaatakkoord afgesloten voor de scheepvaart. En dat is voor het eerst. De afspraken werden gemaakt op een, een VN-top over de scheepvaart. Elko Leemans van Milieuorganisatie de Clean Arctic Alliance was bij die top aanwezig. Ik kondig je er straks al aan als de directeur van de Stichting de Noordzee. Maar dat is alweer even geleden, hè Eelco? Ja, dat ja, klopt, ja. ja. Nu dus um, aan het strijden voor een Clean Arctic Alliance. Um, klimaatakkoord. Uh, historisch? Ja, dit is absoluut historisch. Het is, uh, scheepvaart is altijd buiten de klimaat, uh, totale klimaatplannen geweest ge gebleven. Hè. Dus in het Kyoto-protocol is dat al afgesproken dat scheepvaart en luchtvaart daar buiten zouden blijven omdat het namelijk zo'n internationale tak van sport is. Ja. En uh, daarom is er oproep gedaan naar de maritieme organisatie van de VN... om daar zelf met uh, een plan te komen. Ja. Want de ja. scheepvaart, internationale scheepvaart stookt op uh, ongelooflijk uh, verschrikkelijk vissen, vieze rotzooi. Ja, Bunkerolie. Ja. En dat ja. is eigenlijk het aller, aller, aller vieste wat er bestaat. En daar stoken zij op en dat puffen ze maar uit. Ja. Ja. Wat is er nu precies afgesproken? Nou, Er is nu afgesproken dat er nu eindelijk echte uh, doelen worden gesteld voor de scheepvaart namelijk dat er in 2050 dat de scheepvaart 50% uh, omlaag moet gaan in broeikasemissies. Uh, en dat is, dat is het begin. En uh, dat was to, uh, tot voorheen, was het nog, uh, werd er, werden daar nog geen afspraken over gemaakt. Ja. Dus het, het worden nu echt duidelijke harde doelen. Nou, dat is in de luchtvaart bijvoorbeeld nog helemaal niet zo. Nee. Maar nu moet de scheepvaart dus echt aan de bak. Maar in 2050 moeten wij, wij burgers, Nederlanders, allemaal, ja. ik geloof, 95% de, terug in, in onze CO2. En ja. dat gaan we hartstikke hard voor werken. En waarom dan die scheepvaart? Nee, doe maar 50%. <hijks> nou, er uh, staat op tenminste 50%. Dus het kan ook nog meer worden. En daar zullen we natuurlijk heel hard aan gaan strijden omdat ja. dat inderdaad meer wordt. Maar is het zo ingewikkeld voor de scheepvaart? Het is, het, er nou, toe het, wordt gestaan om maar nou, 50% terug nou, te vinden. Nou, het is ingewikkeld omdat de uh, scheepvaart zo internationaal is. Dus politiek heel ingewikkeld. en Technisch gesproken uh, zeggen de scheepvaartbedrijven ook dat het ingewikkeld is. Van ja, uh, we, uh, we hebben gewoon een dieselmotor nodig. Ja. Maar er zijn natuurlijk al allerlei ontwikkelingen richting veel schonere schepen. Zoals? Nee, bijvoorbeeld LNG is natuurlijk voor het klimaat wat minder goed. Of zo, maar er wordt nu al veel gewerkt spieren niet meer elektrisch varen op de kortere op de kortere afstanden bijvoorbeeld veerboten en dergelijke maar dat wordt ja die ontwikkeling die gaat natuurlijk razendsnel. ja en ontwikkelen, ja dus je kan ook veel schoner gaan werken bijvoorbeeld waterstof is echt ook een hele belangrijke optie voor de toekomst ja ja en maar het is verschrikkelijk goedkoop spullen waar ze op varen ik kan ja. me voorstellen dat de de, de eigenaren van die, van, die, van die schepen zo lang mogelijk toch hierop willen blijven varen... omdat het zo, uh, zo goedkoop is. Ja, nou, dus de eigenaren die, die spelen inderdaad een belangrijke rol... maar wij vinden dat de ha bijvoorbeeld havens en de ladingeigenaren daar ook veel meer druk op moeten gaan zetten. Ja, ja. Uh, ja. Nu gaan we even, ja, daarover valt natuurlijk nog veel meer te vragen, maar ik ja. wil even naar de Noordpool, want ook daarover zijn belangrijke afspraken ja, gemaakt. Ja, uh, Noordpoolgebied, daar uh, varen ook steeds meer schepen. Dat komt omdat er steeds minder ijs is. Nou, en de route over het Noordpoolgebied is veel korter. Ja, als je van China naar Europa gaat, is veel korter dan de eigenlijke route, de geëigende route via de Middellandse Zee en Suezkanaal. Uh, nou, die dus de schepen... druk is heel groot. Ja, iedereen, is... Wil ja, iedereen wil ja. daar gaan varen. Ja, iedereen wil daar gaan varen. Chinezen zeggen ook van, nou, dit wordt onze belangrijkste nieuwe zijderoute, koude zijderoute. Ja. Uh, uh, die schepen die gebruiken stookolie. Nou, dat is het, putje, het afvalputje van de raffina raffinaderij. Daar kan je eigenlijk twee dingen bij doen. Je kan er asfalt van maken ja. of je kan het gebruiken om stookolie te, te produceren. Ja. Er is, een, er is een afspraak gekomen dat bij Antarctica... die stookolie niet meer gebruikt mag worden. Die staat al heel lang. En uh, nou, De Clean Arctic Alliance vindt dus dat je dat ook in het Noordpoolgebied... niet moet gebruiken. Daar is een hele zware uh, discussie over geweest... met heel veel weerstand van uh, bijvoorbeeld uh, Saoedi-Arabië, uh, Brazilië... Nou ja, dat soort landen. Want die produceren maar, dat? Die, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, maar uh, uiteindelijk hebben we het er wel door weten te krijgen... Uh, door, ja, uh, door de Clean Arctic Alliance is een samenwerking van 18 organisaties uit Noord-Amerika en Europa... ...en die weer ongelooflijk veel druk zitten uitoefenen de afgelopen tijd... En veel medestand gekregen, onder andere van Nederland. Ja. Dus je mag niet meer uh, stoken op die allerslechtste stookolie... Ja. als je die route via het Noordpoolgebied kiest? Ja. Uh, waar moet je dan op uh, varen? Nou, De eerste stap is naar uh, gewone diesel... die ook wordt gebruikt bij vrachtwagens bijvoorbeeld... en, uh, en gewoon in, in, uh, in het wegverkeer. Maar uiteindelijk moeten we ook daar natuurlijk naar fossielvrij gaan. Ja. Ja. Maar dat, dat zal dan nog wel even duren. Die stap naar diesel is al, begrijp ik dus, een, een hele belangrijke. Het is een hele belangrijke stap. Ja, ja. En, uh, wat je, hebt, nou, je hebt twee risico's met die stookolie. Het ene is dat als, je daar, uh, als het wordt uh, geloosd in de zee... bijvoorbeeld bij de ongeluk, hè, zoals ja. wat we hebben gezien bij tankerongelukken... Uh, dat is bijna onmogelijk om op te ruimen, die stookolie. Uh, veel lastiger dan gewone diesel. En het andere punt is dat die stookolie die, leidt, uh, die heeft een roetuitstoot. Black carbon wordt het wel genoemd. Dat dwarrelt neer op de ijs en sneeuw. Waardoor dat ijs en sneeuw veel sneller smelt. Ja, dat vangt veel meer zonne-energie op. Ja. Dus dat leidt weer tot extra smelt van het ijs. Ja. Dat heeft zo'n mooie naam, hè, dat effect. Ja, Toch het albedo-effect. Het albedo-effect, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dus daarom is het heel belangrijk dat die uitstoot daar juist uh, uh, teruggedrongen wordt. Ja, ja. Ja, is essentieel. Ja. Ja. Nu mogen ze daar niet op stoken. Ze mogen het ook helemaal niet vervoeren. Zeg maar nou, mammoet -tankers met dat spul uh, aan boord. Nou, er, is, uh, er wordt in het, in, het, uh, in het hele pakket wordt ook nog een onderzoek gedaan. naar impact assessment naar wat voor gevolgen heeft het nou voor de lokale communities. Het, het schijnt zo dat er zijn lokale communities. Die hebben dan hebben die hier en daar nog wel eens ook op die stookolie draait. Ja. En om dat nou direct te gaan omschakelen... Uh, dat zou betekenen dat die mensen uh, ja, dat, in de problemen komen. Dus daar ja. wordt nu een impact-assessment van gemaakt... van wat zijn nou eigenlijk de gevolgen voor die, al die lokale communities? Zijn er daar nog mensen die nu nog op stookolie stoken? Dan moet daar een oplossing voor gevonden worden. Ja. Um, dat moet dus nog uitgedokterd worden. Hoe, hoe, hoe schadelijk is nou de scheepvaart voor het milieu wereldwijd? Als je het in vergelijking met andere takkenmoeven, nou, auto's, vliegtuigen... Ja, als het andere... gaat over broeikasemissies, is ongeveer 3 procent. En dat is nu ongeveer zoveel als uh, uh, heel Duitsland. Ja, wat ja. Duitsland, ja, ja, ja, ja. En zal dat hier, hè, die noordelijke route, zal, zal dat percentage hiermee nou enorm teruggedrongen worden? Of gaat het jullie vooral toch om dat gevaar voor dat Noordpoolgebied... Dat Albedo-effect ja, dat je noemt. Ja, dat, het, dat, het schoonmaken ja, het, naar een ramp ja, eventueel. Ja. Wat ja. betreft de stookolie in het Noordpoolgebied gaat het daarom. Wat betreft de, de uitstoot van broeikasgassen in het geheel. Die moeten natuurlijk fors naar beneden om de doelstelling van Parijs te halen. Ja, ja. Um, nou ben je van de Clean Arctic Alliance. Jullie belangrijkste punt was verbod op stookolie in het gebied. ja. Krijgen we nu maandag het persbericht van de uh, Clean Arctic Alliance? Heeft zichzelf ja, op? Nee, want uh, het, het moet nu ook nog uitgewerkt worden. Dus, uh, volgend jaar komt er een technische werkgroep van de IMO bij elkaar om uh, de precieze details uit te werken. En dan gaat de, en er zijn, er, zijn er twee punten, behalve die impact assessment voor lokale communities... gaat het ook om van de definitie van stookolie. Ja. Want daar ja. is nog niet ja. een exacte God. definitie voor. We, we, ja, we weten dat het die hele zware prut is uit de raffinaderij. Maar dan moet je bepalen van ja, uh, uh, uh, hoeveel, hoeveel uh, hydrocarbons mogen erin zitten... wat is de viscositeit, wat is het vlampunt ja. en zo. Nou, dus er komt nog een enorme juridische daar ellende... Ja, en ja, en dat is nu dus ook uh, Daar zit nu ook een risico in van het kan zijn dat landen als Rusland dat die bijvoorbeeld uh, dat gaan gebruiken om de om uh, tijd te rekken. Ja, ja. En daarom zullen we daar bovenop zitten. Ja. Om te zorgen dat die definitie zo snel mogelijk wordt afgekaart. Nou, dat is heel goed, uh, goed om te horen. Nou, uh, goed, goed nieuws dus, uh, Elko. Ja. Dat uh, ja. mag ook wel eens in die, in die wereld van die, die, die uitstoot van die bagger. Uh, daar die, uh, op de oceanen. U hoorde Elko Leemans van Milieuorganisatie, de Clean Arctic Alliance. Dankjewel, Elko. Ga er maar vooral mee door. Wij luisteren nog even naar onze buitenmicrofoon. voordat we naar Ster en Nieuws gaan. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Als je... Levenslang gevochten hebt en zo. Bakwand terreur in Amerika. En ineens voelt het hoeft niet meer. Spelen op de Boterberg in het Brexit Museum en... De hele sekskermis en de sekskits waarmee we vervelend worden. Riller van Rappart, Don Shot van de jaren 60. Welkom hier... OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. In Centro... Ngependa kuwawa kawaida Zahidi. Kwaza bababu in centro. Sasapia ni Kenia. In centro. Kwenye. Radio. SUV. In centro. Ja. IT Company. Nu ook in Kenia. Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease Weken. Rijd jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen Up met Private Lease?